Dit is door al negens met het NOS-journaal. De aangekondigde sking van de Duitse luchtverkeersleiders gaat vandaag niet door. De verkeersleiders hebben hem vannacht op het laatste moment afgeblazen. Ze stemmen in met de benoeming van een bemiddelaar in hun loonconflict met de werkgevers. De verkeersleiders wilden de hele ochtend staken. Alleen al op de luchthaven van Frankfurt zouden meer dan 500 vluchten uitvallen. De werkgevers probeerden gisteren tot twee keer toe vergeefs de staking door de rechter te laten verbieden.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 Premier Jibril van de Libische Overgangsraad heeft zijn volledige kabinet ontslagen. Het is een reactie op de verdeeldheid onder de opstandelingen over de dood van hun militaire leider Younes. Zijn verbrande lichaam werd twee weken geleden gevonden bij Benghazi. Kort daarvoor was hij door andere opstandelingen meegenomen voor verhoor. Zijn aanhangers eisen dat wordt uitgezocht wat er is gebeurd. Sommigen denken dat Younes is vermoord door radicale moslims. Het ontslag van de regering moet helpen de eenheid onder de opstandelingen terug te brengen. Tibriel wil binnenkort een nieuw kabinet presenteren, zonder figuren die vanwege de dood van Younes omstreden zijn. Het weer wisselt bewolkt en buien. Het koelt af naar een graad of 12. Daarbij staat een matige westenwind. In het Waddengebied waait een harde wind, windkracht 7. Overdag eerst veel buien, maar smiddags droger en meer zon. Het wordt 18 graden.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 In the Golden Gate Party at the Frisco Bell. Zandwoord voor. op internet. www.zfmsandvoort.nl Seems it is in my gone for good Everybody, everybody. See? a big tip. and